Uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Mensen die hun woning via sites als Airbnb willen verhuren... moeten zich straks mogelijk registreren. Minister Ollengren schrijft de Kamer dat ze met gemeenten en platforms... zoals Airbnb daarover in gesprek is. Te vaak houden verhuurders zich niet aan het maximum van 60 dagen per jaar... dat bijvoorbeeld in Amsterdam geldt. Dat leidt geregeld tot overlast. Huurders die in een sociale woning blijven wonen... terwijl ze eigenlijk te veel verdienen... moeten een flinke verhoging van de huur krijgen. Dat vinden de vier coalitiepartijen in de Tweede Kamer. De huur voor een sociale huurwoning... mag nu nog met maximaal 5,4 procent per jaar stijgen. Voorzitter Jansen van de Woonmond... spreekt van een ondoordacht en ook een slecht plan... Om de doodsoorzaak van iemand vast te stellen... hoeft niet meer altijd een lichaam te worden opengesneden. Een MRI- of CT-scan levert dezelfde informatie op... zo staat in onderzoek van het Erasmus MC. Een voordeel is dat scans herhaald kunnen worden. Sectie kan maar één keer. Ook is een scan minder belastend voor nabestaanden... omdat het lichaam intact blijft. Enkele ongelukken met een glijbaan in Duinrel waren het gevolg van technische mankementen... niet van fouten door bezoekers... Het AD heeft interne documenten in handen. Een van de zwemmers die gewond raakte, eist een schadevergoeding. Een sensor zou zijn ontregeld. Maar Duinruil houdt vol dat ook fout gebruik meespeelde. De moeder van de Belgische koning is vannacht getroffen door een beroerte. Dat meldde Belgische media. De 81-jarige koningin Paola was op dat moment in Venetië. Ze gaat vandaag nog met een spoedvlucht naar vliegbasis Melsbroek bij Brussel... Van daaruit wordt ze naar een Belgisch ziekenhuis overgebracht. Het weer dan, steeds meer zon. Het wordt vanmiddag 17 tot 19 graden. Morgen wordt het met 19 tot 22 graden nog warmer. Ook dan veel zon en nauwelijks bewolking. Dat was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, dit is een werkdag vandaag. Hè. We moeten hard werken. We hebben ontzettend veel te doen, hè? Want... Kei en keihard. Ja, hè. Maar wat is het fijn? Oh, vind je het fijn? Werken, oh. zeker. Ik hou van werken. Ja, ik kan, kan urenlak. Het... <laughs> Wat zijn we eens te zin vandaag? Ja, ik kan er uren naar kijken. Ik ja. ja, vind het ook zo leuk. Die sidekicks, hè, want die doen het meeste werk hier. Uh, <lacht> ja. Oh, ja. Ik zit wel een beetje te schuiven. Maar de, die, die sidekicks, die werken ze eigenlijk. Zo leuk hoor ik hem niet, hoor. Goed. We zijn er weer. Uh, we zijn weer los, zoals dat heet. En uh, we gaan weer onze lekkere dingen doen. Van de woensdag. En dat betekent heel veel cultuur, want dat doen we altijd op woensdag. En Ron heeft daar weer uh, voor gezorgd. Hij is weer op zijn driewieler overal langs geweest en uh, heeft alles weer verzameld. Nou, het wordt weer leuk. Ja, het wordt uh, vol programma. Ja. Nou, en we hebben vandaag uh, drie artiesten in het licht. Normaal doen we er maar twee. Maar ja. ik vond vandaag gewoon toch één meneer niet, die niet mocht ontbreken. Omdat, oh. het, omdat het zijn sterfdag is. Ach jee. Nou, gezellig dan. Ja, maar goed. Ik vind toch dat die man niet mag ontbreken. Nee, dat is... En uh, de artiest waar ik de drie van heb, is heel... dat is toevallig. Maar de, waar ik het, de, de in één van heb, uh, vandaag, is, de, is ook zo'n sterfdag. Dus de, pff, het is een beetje lastig. Maar goed. We hebben niet dezelfde, toch? Nee, nee, ja? nee. nee, nee. nee. Nee, jij hebt iemand waar ik nog nooit van gehoord heb. Ah, dat is mooi. Dat is die die. Een uh, nooit pack of zo, een geel Nee, daar ga, ga ik niks over zeggen nog meteen. Nee, maar is dat of. de dochter van Gregory? Of? Nee, oh. maar het is een beetje een rookgordijn. Want oh. oh, als de rook om je ja, hoofd dit is verdwenen. is haar echte naam. Oh, als jouw rook om je hoofd is verdwenen. <laughs> ja, zoiets. En dat voor een uh, bijna stoptober. Ja, voor stoptober. Ja, ook dat. Met die wel. rook. Ja, met die rook allemaal. Nou, daar gaan we lekker mee stoppen. Ja. Ik, sta, ik ben al jaren gestopt. Ja, maar ga, aan, aan, aan, hier gaan we mee stoppen. Maar gaan we dan nu beginnen? Ja. Drie in één. Robert Palmer. Three in 1 in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 Lekkere muziek en van een zeer veelzijdig muzikus. Want hij beheerste... en dat kon u aan de afgelopen nummers ook wel horen... diverse stijlen van muziek. Zowel de stevige rock... Als uh, een beetje disco-achtige, dance achtige en synthesizer-pop-achtige was hem totaal niet vreemd. Robert Palmer dus. En het is puur toeval hoor dat ik deze drie in vandaag heb genoemd. Maar het is vandaag ook nog eens een keer, helaas, zijn sterfdag. Maar uh, dat is nogmaals, dat is puur toeval. Uh, hij heet officieel Alan Palmer. En hij werd geboren in uh, Badley... Dat op 19 januari 1949 en overleed in Parijs op 26 september 2003. En dat was een Brits popmuzikus en hij beheerste vele stijlen. Dat ook nog Palmer maakte in de jaren 60 deel uit van de band die Ellen Bowne zet en Dada en later Vinegar Joe. Ja, die ken ik nog wel. Vanaf 1974 was hij soloartiest eh, en actief... en verscheen zijn eerste album Sneaking Sally Through the Alley... nummer 107 in de Billboard 200. In Nederland eh, had Palmer in 1978 zijn eerste grote hit... met het lied Best of Both Worlds. En in de top 40 haalde de 17e plaats. In de jaren 80 haalde Johnny and Mary en Looking for Clues... de hitparades. hitparades. Maar Addicted to Love en Bad Case of Loving You... zijn Palmer's allergrootste hits. Nou, en die hoort nu toevallig allemaal, hè? Ja, we begonnen met uh, Addicted to Love. Daarna uh, Every Kind of People. En daarna Johnny en Mary. Lekkere artiest, een heerlijke artiest. Lekkere muziek bedoel je? Lekkere muziek. Ja, maar een lekkere artiest, ook. Kom op, kom op. Ik de Kom op, rond. Niet van die, van die smerige gedachten ja, we gaan verder met uh, Artiest in het Licht. Artiest in het Licht. Olijfje, oftewel Bolivia. Newton Jones. Ja, onomstotelijk een, ja. Een, een productie van Javelin. Dat is hm. uh, niet te missen gewoon. Ik moet nog lachen. Waarom? Nou, tijdens uh, nee. dit nummer hadden we even een kleine samenspraak nog. Oh, is dat zo? Ja, dat is zo. Oh, oh. Daar moest ik nog steeds even lachen. Oh, wat gezellig. Ja, dat is leuk. Olivia Newton-John. En... Um, die is geboren in Cambridge op 26 september 1948. Het meisje is er 70 geworden vandaag. Een van oorsprong uh, Britse uh, Australische zangeres en actrice... Nou, ik zie in foto's dat ze vandaag is. Ziet ze er nog best appetijtelijk uit? Ja, dat mag wel even zeggen. Tuurlijk. Een lekkere artiest. Ja, lekker zeg maar. Ze werd geboren in de Britse stad Cambridge. Maar verhuisde met haar familie naar Australië toen ze vijf was. Haar ouders waren Brinley Newton John en uh, Irene Bourne. Irene Bourne, zou ik wel moeten zeggen. De jaren zestig keerde Newton, terug, uh, Newton John terug naar. Het Verenigd Koninkrijk in de 1970 op 21-jarige leeftijd... begon ze haar muzikale carrière in de groep Tomorrow. Afgeleid van haar uh, tweede film Tomorrow. Alhoewel deze groep geen commercieel succes werd... Uh, slaagde Newton John er snel in. Een solo carrière te uh, beginnen. Uh, ze scoorde haar eerste hit in 1971... met de Bob Dylan-compositie If Not For You... Uh, ze had een relatie in die tijd met Bruce Welsh en dat was dan weer een van de shadows. En trad, uh, ja, de siedelink, uh, trad op in de wekelijkse show van Cliff Richard. Newton John kwam in 1974 met Long Live Love uit voor het Verenigd Koninkrijk en behaalde daarmee de vierde plaats. En de single haalde de elfde plaats. Zo, so. korte tijd later verhuisden ze naar de Verenigde Staten en kreeg ze ook daar een succesvolle... Eh, zangcarrière. En natuurlijk, wat wij niet mogen vergeten te vermelden... is dat haar acteerdebuut... of haar grote doorbraak als actrice... natuurlijk was met de film Grease... naast John Travolta. Wie kent het niet? Nou U hoorde twee prachtige nummers van haar. Eh, om te beginnen het eh, prachtige... Let's Get Physical. Nou, met haar vind ik dat geen probleem. En... Eh, als tweede hoorde u Xamadu uit de film van 1980. En dat was dus een productie van Jeff Lynne. Maar dat was heel duidelijk hoorbaar. Toch? Ja, voor mij wel. Ja, dat uh, was, uh, was herkenbaar. Want alles wat Lynn produceert klinkt namelijk hetzelfde. <lacht> Hij heeft zelfs de Beatles als, als Ilo kunnen laten klinken. <lacht> Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Ron Gijssen. Nog, nog even een kort geintje daar over, over Lynn. Ja. Uh, die had altijd ruzie met Ringo Starr. Want uh, Lynn wilde altijd een kliktrack. Dus zo'n zo tik, tik, om ze in het tempo te houden. En dan kon die Ringo niet kwaadig, kwaaier krijgen dan dat. En dan zei Ringo, wat moet je met die kliktrack? I'm your fucking kliktrack. <laughs> Nou, dan mag je het nieuws doen. Nou, maar dan nu ook okay, even een omslag maken... maar dan, geheel iets anders, het nieuws. Een taxi is dinsdagavond in brand gevlogen... aan de Jane-Ermstraat in Haarlem. Brandstichting is volgens de politie niet uitgesloten. De taxi stond geparkeerd aan de straat toen deze vlam vatte. De brandweer heeft het vuur geblust, maar de auto raakte totaal los. De politie heeft dus aanwijzingen dat de brand is aangestoken. Medewerkers van het Forensische Opsporing gaan vandaag onderzoek doen. Dan blijf even bij de politie, want de politie waarschuwt inwoners van Heemstede en de omgeving voor malefiede pannenverkopers. De oplichters zouden vanuit een auto messen, pannen en andere spullen aan de man proberen te brengen. Mooi verhaal waar u ze zo goedkoop kunt kopen, maar trap er niet in, waakt een wijkagent op, de, op het Twitter-platform. Mensen die worden aangesproken door de verkopers worden verzocht direct contact op te nemen met de politie via het telefoonnummer 112. Dan nog even een oud bericht, maar nog steeds actueel. De reiniging van de GFT-Rollemmers eh, gaat plaatsvinden van 1 tot en met 5 oktober eh, dit jaar. Het schoonmaken van de GFT-Rollemmers is met twee weken vervroegd. Het bedrijf dat deze taak uitvoert voor de gemeente... komt nu in de week van 1 tot en met 5 oktober dus. En dus niet in de week van 15 tot en met 19 oktober. Zoals vermeld staat eh, op de afvalkalender 2018. Dan nog, achterin een stadbus op het Delftplein uh, in Haarlem is vanochtend brand ontstaan. Rond kwart voor tien vloog de bus in brand bij een bushalte aan het Delftplein. Bij aankomst van de brandweer waren al grote witte rookwolken aan de achterkant van de bus te zien. Het vuur is gebust, maar er kon niet worden voorkomen dat de bus, uh, uh, uh, uh, ja, dat de bus flinke schade heeft uh, opgelopen. En de oorzaak van de brand is nog niet bekend. En dan het laatste bericht... Een 43-jarige snorfietser is gisteren aangehouden na een achtervolging in Ermuiden. Bij controle bleek dat de bestuurder geen rijbewijs had en te veel had gedronken. En het mag dus niet. En tot zover dan. Stom dat het niet mag. Ja, dat is heel raar. maar ah, een, beetje, een beetje met drank op zonder rijbewijs. Dat moet toch ah, kunnen. Joh. Kijk, eh, dan kan ook niet je rijbewijs niet worden afgepakt. Nee. Dat is misschien dan wel weer slim. Ja. Of niet? Ja, uh, of niet? Dit is niet slim. Gebeurt trouwens wel vaker, hè? Die bussen van Connection die uh, de Vick en Ik heb er al ja. een paar keer gehoord de laatste maanden. We hadden ze laatst niet ook een, steek, een, een staking. En we hadden, spraken ze toen niet over een hete uh, najaar. Ja. Hoe is dat weer ja, dan zoiets dan? was het geloof ik. <laughs> nou goed. In ieder geval, door naar het weerbericht. ZFM luncht. Dagelijks. Live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, en soms is het ook een, uh, een feestje om het weerbericht te presenteren... want Rico Schreuder heeft het volgende voor ons uh, in petto. Er is op deze woensdag soms wat hoge sluierbewolking zichtbaar. Maar verder uh, draait, er om, uh, draait het om uh, volle zonneschijn. Het blijft dan ook droog en het wordt vanmiddag ongeveer 18 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is matig eh, in de polder en vrij krachtig aan zee, windkracht 4 tot 5. Vanavond en de komende nacht is het helder en koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het prachtig weer met volop zonneschijn. Het blijft droog en het wordt 20 graden. Bij dit alles waait de meest matige eh, zuidwestenwind. En vanaf vrijdag waait de wind uit het noorden en gaan de temperaturen weer omlaag. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolkenvelden en hier en daar is een bui mogelijk. De temperatuur stijgt vrijdag tot en met zondag naar 15 en 16 graden en dat is het weer. Roger Daltrey. Oh. Ja, As Long as I Have You. Oh. Heette het nummer. Heeft hij jou dan? Uh, nee, dat niet. Oh, nou, dan is As Long as I Have You, is het uh, album. Oh, is het dan? Ja. Oké. Okay. Uh, <coughs> ja, die You al. Uh, heerlijk nummer, fantastisch album na ja. uh, aarde. Heb, heb je het allemaal helemaal afgeluisterd? Uh, ik heb hem uh, gisteravond uh, bij je. Uh, klein beetje voorbereiding heb ik al grote delen van het album oh, okay. afgeluisterd en ik ben fan. ik ben Kleine. weer opnieuw fan van Roger Daltrey. goed zo. ja. nou dat vind nou, ik een uh, positieve gedachte ja, voor deze woensdag. Dank je, wel, dank je wel. ja ja ja. vond je het wat? ja ik vond het prachtig. want soms heb ik nummers dit is niet helemaal jouw stijl. maar deze. nee maar wel. ik vond deze wat gek. ja dit is ja. heel goed. gaat Albert album ook opzoeken? nou doe dat. ja ga ik zeker doen. oké okay. Nou, dan heb ik nog een artiest in het licht. Ik zei het al, normaal hebben we er maar twee. Maar vandaag hebben we er eigenlijk vier. Maar die ene was puur toeval. Maar deze is wel gepland. En uh, de moet moeite waard hoor, om nee. deze te horen. Als hij het doet tenminste. Ik ben benieuwd. Ja, Jij ook. Ja, ik doe en de luisteraar ook, want die hoort voorlopig nog niks. Maar het gaat komen. Artiest in het licht. Nou, deze grootheid nog gewoon niet ontbreken. Het is helaas zijn sterfdag vandaag. Harry Muske QB. Somebody will know someday. Will know why, why you walk out of me. And I will never agree Never agree Somebody will see someday Will see someday Tears that have filled your eyes Alweer zeven uh, jaar geleden dat hij ons ontvallen is. Deze grootheid uit de Nederlandse bluesmuziek. En dit is nog steeds, vind ik persoonlijk zijn aller, allermooiste nummer. Maar dat is persoonlijk, hè? dat uh, hoeft u niet met mij eens te zijn. Hij werd geboren in Assen op 10 juni 1941 en hij overleed in Rolde op 26 september 2011. Dus hij is weer zeven jaar niet meer onder ons. Zanger van de bluesband QB en de Blizzards die hij samen met Elko Gelling oprichtte. En Elko Gelling was dan de meester gitarist in dit uh, gezelschap en die hoorde u in dit nummer ook zeer duidelijk. Um, even kijken, wat ga ik u nog meer over hem vertellen? Nou, Muskee werd tijdens de oorlog geboren in het Wilhelmine ziekenhuis in Assen. En aanvankelijk woonde hij met zijn moeder bij zijn oma... omdat zijn vader gevangen genomen was en naar Duitsland was afgevoerd. Pas na de oorlog, toen hij vier jaar was, zag hij zijn vader voor het eerst. Het gezin verhuisde naar Rotterdam en keerde, twee jaar, en keerde binnen twee jaar terug naar Assen. Zijn moeder kreeg multiple sclerose en eh, kon niet meer goed voor haar kind zorgen. Omdat zijn vader, die toen brandweercommandant was, de hele eh, dag van huis was... nam zijn grootmoeder de zorg voor Muskee grotendeels op zich... Hij werd op zijn tiende lid van de voetbalvereniging Achilles 1894... en op zijn vijftiende ging hij voor het eerst naar Gitaarles. En op de Mulo kwam hij in aanreking met uh, Jazz en Dixieland. En met de broers Jaap en Henk Hilbranden... richtte hij de band uh, The Mixtures op. En uit deze band kwam die uh, Old Fashioned Jazz Group voort. En die band speelde vooral op schoolfeesten... En onder meer AFN Bremerhaven, een radiozender van American Forces Network... voor Amerikaanse militairen die in het nabijgeregen Duitsland gelegen was. Uh, oh, nou ben ik het kwijt. <laughs> ja, gelegen was... Uh, ja. Uh, ja, gelegen was, eh, kwam Muske in aanraking met bluesmuziek. En toen hij bij de platenzaak de LP Concert at Newport van John Lee Hooker eh, aantrof... besloot hij dat hij deze muziek ook wilde gaan maken. Nou, die, die Cubie in the Blizzard was natuurlijk in de jaren 60 wereld, wereld, wereld beroemd En het nummer wat we net hoorden was Somebody Will Know Someday. En een van de mooiste nummers, vind ik, van het album Groeten uit Grollo. En uh, andere leden van deze, uh, op deze LP meespelen... waren natuurlijk Elko Gelling op gitaar. En niet te vergeten, Herman Brood op piano. Nou, dat was Harry Muskee. We gaan gauw verder, want anders dan... Uh, dat We komen fijn. er niet doorheen. Nee, u, u zit er al wat weer op. Het ja. gaat allemaal zo snel. Ach, ach, ach. Roger Daltrey. <laughs> ja, je hebt me nou gek gemaakt. <laughs> Zij het weet ook. Heerlijk, kom maar. Ja, lekker hoor. Ja. En, uh, as long as I have you. En uh, dat was van dat nieuwe album van uh, Roger Daltrey... die uh, wat dezelfde titel heeft. Nou, uh, je hebt me overtuigd, Ron. Ja, toch? Ja. Lekker, lekker plaatje. Ik, ik, heb, ik hem, heb het gevoel dat we hem vaker gaan horen. Ik heb hem even opgeslagen. Ja, dat gaat dat wel. wel. Ik ja, natuurlijk. Dat, dat, wat dacht jij dan? Nee, dat is. Uh, maar hij, hij treedt nog op, steeds op, zei jij, hè? Uh, ja, de Hoed doet het nog steeds, hoor. Zo, Hoed zijn, Hoed. De, ze zijn wel gehalveerd, natuurlijk. Want uh, John Entwistle en Keith Moon zijn er niet meer. Maar uh, ze, uh, ja, uh, ze doen het nog steeds. Nou, Piet Townsend ook. Hij kan het nog steeds. Springt alleen niet meer zo hoog. Maar, nee, maar goed, uh, dat mag, <laughs> wel, Hoe oud zijn de man ongeveer? Erg nou, ja, nou, nou, Hij is ook nou dik in de zeventig. Dik hoor. in de zeventig. En spring je ja. niet meer zo rond, hè? Nee. Nee, ze, ik, ze, ik zie die jou nog wel ook. eens uh, rondspringen, hoor. Wat? Ik zie jou nog wel eens een keer rondspringen hier. Nou, dacht ik niet. Oh, oké. Okay. Dan is het een waanvoorstelling. Ja, ik denk dat je je verkeerde bril <laughs> op hebt. <laughs> <laughs> ik kan springen. Nou. Ja. Uh, dat uh, kun, je, kun je wel vergeten. Maar de oudjes doen het nog goed, dus. Ja hoor, de oudjes doen het nog prima. Mmm, wat hoorde. Dat ook zo'n oudje. Ja. Mmm. Mm, mm, mm. Wie zijn dit? Eh, uh, je, je weet nog, hè? Once I was scared who got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, he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 at that hall. favorietje van jou. <laughs> ja, ik, euh, ik duur die vaak mee. Een beetje ja, okay. mee. Maar goed, er staat gelukkig de microfoon uit. Nee, die stond open hoor. Eh? <laughs> nee, zo, <laughs> jij bent erg, maar niet zo erg. Dat doe je de luisteraar niet aan. We gaan naar het nieuws van één uur. Ja. Het is niet anders. Tot aan de andere kant. Tot aan de andere kant. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.